Als we die grondbeginselen goed doorhebben, dan zullen we ervaren die goddelijke familie, dus die krachten. ja, En zullen we ervaren. En dan zullen we weten hoe daarmee om te gaan. Die geeft, die dat, en die, die steegt op, et cetera. Duidelijk. Altijd in het geestelijke gaat het om krachten, ja, om krachten, en niet om mensen. Niet om, ja, duidelijk, niet om die Maria, of wie het weet ik veel, of, of Abraham, of Joseph, weet ik veel, of die rabbi, of die rabbi. Het altijd gaat naar krachten, en die mensen, alleen de dragers zijn soms, die komen dan, oké, okay, was wel Abraham, was wel Mosè, was, was wel Maria, we allemaal waar ze maar naar de krachten moet draaien, ze die krachten die dan overeenkwamen met dat, dat Maar hoe kan, men dan die, hoe kan men dan bewonderen die Maria of Magdalena of weet ik veel of wie wil, of zelfs Jezus of Moshe? Heb ik nu qua krachten is deze was de man die die, die krachten zich die hier op die die krachten had hij had zichzelf. In overeenstemming gebracht met die krachten. Ja, dat is ketter geworden. Ja, de andere heeft andere eigenschappen gehad. Moshe was de eigenschap van dat. Inderdaad, dat is alles. Maar te geloven en te vertrouwen op iets, op een mens van vlees en bloed. Je kan wel leren van de ander wel. Maar duidelijk, maar dat zien als God, dat is al afgoderij. Ik zeg het jullie, alleen jullie, niemand zeg ik dat van buiten. Niemand begrijpt het, want men is zo hangt aan de tradities. Die, like, zie, ik zeg niet dat Jode dat, uh, die, ik zeg absoluut niet. Maar die hangen aan die tradities, die hangen. Ze maken allemaal afgoderij daarvan. Daarom is het, in de Torah is het staat geschreven dat Moshe werd begraven. Niemand wist, niemand Hashem begroef hem. Daar waar niemand weeswaardig is begraven. begrafen men zoekt en men zoekt, zocht naar de plaats. Men kan het niet vinden. Waarom niet? Men zal het ook nooit vinden. eigenlijk Waarom? Het is geestelijke kracht van de Moshe Dat is belangrijk. En niet wat daarmee allemaal gebeurt. En al dat. En al dat. Al die. Al dat. Hoe heet het? Dat neerbuigen daar op die. ...op de graven van die aardsvader en etc. Dat is, ik zeg het bijna bijna iets wat echt uh, verschrikkelijk is wat ik zeg. Zelfs daar in Hebron, daar is geestelijk natuurlijk de entree naar, de paradijs, naar het paradijs. Daar is het plaats waar het ligt en kom daar. Maar als je komt daar, kan je het zien. Als je dan komt daar in die wie kan je dat... ...dan moet je dan de geestelijke ogen hebben om dat te zien... Abraham kon het wel zien, hij, hij, hij, hij, hij is, uh, ronde ging daar in de, in de buurt van de, dat heilige geest bracht hem daar naartoe. En hij kwam daar naar de plaats waar de gebron waren, de, de gebron waren is dus de Machpelah, waar de artsvaderen zijn begraven. Maar ook de eerste paar, dus de Adam en Gawa, zijn ook daar begraven. Dus daar zijn vier paren gebra, ge, begraven. Vier, omdat vier stadia zijn, niets anders. Hier op aarde moesten ook vier stadia die binnen, Zeer En ze moesten, moesten, moesten hier, hier begraven worden. Eigenlijk, op, op een, op, om die plaatsen, dat daar, want daar komen al die lichten, daar bij Gevron, geesten die komen we daar, hier op aarde komen ze, de straal komt daar naartoe, en dat is alles. En daar waren het daar, ja, die, dat volk daar was, het plaatselijke volk. En toen, en Abraham, Abraham, hij gewoon, hij ging daar met zijn, zeg het, met zijn, Klemmen. Hè? Klemmen. nee, met zijn feest, en zijn een van, van zijn feeststukken was, was verdwijnen, uh, verdwijn. en die ging hem zoeken, en hij kwam daar binnen in die, natuurlijk is het ook een allegorische vertelling zo, so. En hij kwam daar naartoe en hij voelde de kracht van Adam. Hij zag als het ware de kracht van Adam. Hij zag dat daar de entree was in de gevron waar ze even begraven zijn. Dat daar de entree is naar, de, naar het paradijs. Eigenlijk paradijs betekent zo, net als een gat, gat waaruit al dat licht aangetrokken wordt. Dat is daar. Geestelijk. Waar men daar ziet uh, het entree van naar een paradijs. Paradijs is dat is Mahut van de absoluut. Dus daar is het het, het meest en dat heb je, heb je gezien. Maar al die gekieten, al het volk, plaatselijke bevolking, daar was absoluut, hadden ze absoluut geen notie daarvan. En daarom toen zijn vrouw overleden, Sarah, had hij gezegd, geef mij dan, verkoop mij dat plaats, ja, dat mag bellen, Oké, okay, hij heeft uh, verkocht dat, hij heeft dat geld ontvangen, etc. Maar dat was van hem, want hij wist wel. Maar voor hen was het geen uh, niets, zij zagen daar niets in. Eigenlijk, hij kon het wel zien. Zie dat Het is niet zo als daar Adam en Gava waren ver, ver, ver, uh, begraven. Dan zou die letterlijk, dan zou ook die getieten, zou daar ook kunnen zien dat daar iets, dat het iets speciale plaats was. Maar er was niets. Als een mens niet inziet, dan is het niets. Eigenlijk. Als een mens die geestelijke krachten niet ontvangt, dan is het 0,0. Dan is het net zo. Dan is het niets heiligs. Dat is, dat is wat maar geen mens en geen, geen andere, geen mens te behagen of geen mens uh, af, te af uh, tot God verklaren. Wat is natuurlijk is niet meer... Ook in onze tijd is het, is het wel, gaat het al voorbij. Nog even. Nog even. Al, al, zal men allemaal afstand doen. Maar de mens zal ogen open gaan. Zal bij de mens. En uh, kijk nou steeds minder en minder. Uh, wat hier in Nederland is. Is eigenlijk geen religie meer. Het is alleen post-religieuze uh, naweeën. Post-religieuze iets. Iets niets meer. Alleen maar een paar plek, plekken die erg... Die traditioneel zijn stap Ik zeg het alleen daar. bewijzen van spreken. Zo ga ik ook spreken over Joden. Het is hetzelfde. De tijd van de religie is voorbij. Ik bedoel de geest van de religie. Is, is niet meer. Niet meer. Waarom? De mens is de baas over zijn leven. De mens zelf moet het lot van zijn leven in zijn handen nemen. En dat is nieuw in de tijd daarvoor. Dat is geweldig dat we in deze tijd leven. Eigenlijk. Hey, Probeer geen verbinding, geen enkele identiteit, iets te verbinden met iets anders. Mag wel natuurlijk, maar jullie zijn, zitten zo so nu al lang in de Kabbalah, dat jij mag het, ik mag het wel zeggen. Maar het is niet mijn, dat ik uh, iemand tot iets wil bewegen. Als iemand wil nog uh, zich met religie verbinden, duidelijk, verbind jezelf, maar het is jouw eigen zaak, maar mijn taak is om zo ont, ont zo uh, so duidelijk maken aan de mens dat die moet uiteindelijk een punt zetten achter al die vormen van softdrugs geestelijke softdrugs van de religie ja. iets wat vernedert de mens tot, tot afschuwelijke iets de toestand hoe de mens vernederd wordt op een zeer fijne mooie lieve manier Bijzonder belangrijk. We gaan verder. De regel... 29, de linker kolom. volledige concentratie. Dus hij zei... Hij zei, hij zei tegen ons... Uh, uh, of dus de, de malgoed... Die staat nog in haar plaats onder de Hochma, dat je dat. En in O, schei jardam, ni kwei el makum, derta, hape, scheharei, healu, Lekilim de achab, shelehem. 31, Jersut. O, maspi im, ha mochin, de el Jersut. Nim sa, bahekrach. Sche ta taa, jarda, le pet, 33. 29. O, sche of, een andere alternatief zegt hij. Of is het zo, dat zij blijft boven staan, ja, dus wat wij zeggen boven, dat is ook of zij boven, het is niet bekend, of zij boven staat of beneden, wat betekent dat? Of zij boven staat, heeft hij ons verteld, of zij beneden staat, wat betekent dat? Of hier, daar, of dat zij daalde af, Minique nikwe naam, uit de nikwe naam, uit de opening van de ogen, naar haar eigen plaats, naar de malgoed. Letata naar beneden. El ma kom hape, naar de plaats van de P. Hier kan je ook nog woorden P, P, B schrijven. le kilim de Achab shalahem. Want, kijk nou, de kilim van de Achab. Kijk, van de Achab, dat betekent binazer, dat vind pindemal goed. De kilim van de Achab van haar, die steeg, werden omhoog gebracht. Ihm jirsut, met de jirsut, met rechtse, met, met re, re, rote heb ik jirsut angegeven. Met de jirsut. Die heeft ook, ook opgetrokken. Samen met hen. zoals so we weten dat. that. U ma garde ha mochen de de en zij jirsut. En zei nu het licht van de gar van de lichten naar de jirsut. Kijk, de aboe heeft geen gar nodig, ja, dus de lichten van gar hoogma heeft niet nodig, maar zij geven nu kunnen wel het licht gar geven aan de hierzoot dus hier, ja, leidelijk, hierboven hebben we dan 10 sferot dan, ik kan, ik kan niet alles optekenen, dus, boven hebben we nu van de ketter hoogma, et cetera, tot de p, tot daar waar de onderste de staat, het onderste plaats van de malchut dat is een tien van de bina. Dan hebben we drie bovenste. Dan hebben we dan is dan de g -g garde bina. Ze hebben geen hochma nodig, ja of niet? Maar ze geven de hochma of de wel gar, zoals je ze zegt, van lichten geven die aan Jishtu. Jish is allemaal naar boven gekomen. Ja, dus de onderste gedeelte van de bina die krijgt dan de Gogma gar van lichten, dat betekent chokma, die kreeg dan lichten van de chokma, geeft die aan de jirsut. Want zij zelf heeft die niet nodig, de eerste drie van, die, van die of de bina, oftewel aboe. Nimtza 32, het bleek dus, behecherig, verplichtend. Shehei tata'a, yardale tata lepe. Het blijkt dus, zegt hij, het, het blijkt dus dat het is verplichtend, blijkt het dus, dat de hete dat de onderste letter he, hier daalde tata lape, daalde af naar beneden, naar de pe. Dus, ja, dus de is, uh, uh, zeker. Oké, okay, maar dat is verplichtend ook, dat is met zekerheid. Dat is hetzelfde, maar zo so, vertaal ik het zo. Maar dus met zekerheid dat het zo so is, dat is... Dat het zo is, dat zij is gedaald... Ja, onomstotelijk. Kijk nou, wat zegt hij zeg nu? Dat het blijkt nu... Dat het nu dat de, Dat Malchut, let op, dat de Malchut... Van de bovenste toestand harf In de kat Dat zij is wel gedaald naar beneden. Hoe weten we? Want hij zegt... Dat de tot is, is nu opgetrokken, ja of niet? De Kelim... Benazir en Benamalchut opgetrokken... Samen met hen opgetrokken ook de Jirsut, ja, en Jirsut ontvangt dat onderste Bina, die ontvangt Chochma, die ontvangt, licht Chochma. De Abouima, de eerste drie sferot hebben die Chochma niet nodig, ja of niet? Zij ze zelf bleefen sowieso Chassadim alleen te heb, willen hebben, maar dat zij geven wel door de, door de Gadlu, door de toestand van de Gadlu, geven ze wel die Chogma, ligt Chogma aan de jirstoot, ah, en als zij nu de Chogma geven aan de jirstoot, dan betekent dat het wel gadloot is, dan betekent dat die bovenste let, bovenste malchut dat in de gadnoot stond, onder in de ogen, dat zij is nu naar beneden gekomen, duidelijk. Het is een eenvoudige logica, duidelijk. Als de jirstoot ontvangt, het ligt daar, ligt gar, dan betekent dat het net over ze dan betekent dat die dat de werking van die Malchut in de Nikweinheim, in de openingen van de ogen, is er niet. Want als dan de, zou die dan wel staan, dan zou de Jirsut niet kunnen lichthoogma ontvangen. Maar omdat die lichthoogma ontvangen wordt door Jirsut, die nu omhoog getrokken is, eh, samen met de binazir en, en, en Malchut van de Aboeima. Daarom is het een, een teken dat die wel uh, dat die kogma ontvangt en dat betekent dat die kan ook ontvangen. Alleen als de malgoed op haar eigen plaats staat. ja, Dan zijn er alle kilim aanwezig in de room. Alle lichten zijn. En kan, kan hier zo ontvangen die kogma. Oftewel de gar van de lichten. Oké? Okay? Dus er twee stellingen. Of dat, of dat. Dat is wat. Uh, 33 naar de punt. offen. Anu, mistaklim Klim. Bajaches, abo vi jima 34 alleen. Niet melanu She hei ta ta a. eila ba Kijk nou wat zegt ons. En zo zien we die twee toestanden op de. Hij zegt zo boven op de manier, zodat so wij zien nu aan, aan de hand van die twee toestanden, ja, aan de ene kant uh, dan zegt hij dat boven op de manier dat ze iem aan om eens te klimmen ja, dat als wij kijken ten aanzien van de hogere naar hogere de hogere Abuimallein. Dus als wij nu kijken in dit geval naar de, ten aanzien van dus vanuit het perspectief van de aboe Oké? Okay? Zegt hij, niet meelano, dan schijnt het ons. Ze heet da -a, dat a de, dat de onderste letter hee, of de werd de goed. Heeleelebe, niet weinuim, dat zij staat nog steeds in de, in de, oh, niet Ja, waarom niet? Want zij ontvangen sowieso niet... De de de garf van de kohma. Dat is net of de net of the, of dat malchut staat nog steeds in de onder de kohma. Ja of niet? 35 We im anum is taklim. klim, bijjachas jeshu. Roim anu zes en Ota letata bape. En dat is dan in de in de grote toestand natuurlijk, in de gadlut. Dus in de Godlood, als wij kijken naar de van de vanuit het perspectief van de aboïma, of de aanzin van de dan zij ontvangen, zij, zij hebben geen gochma, zij, zij ontvangen geen Hochma. dan is het net of, net of, of die, die heta ta'a, of de malgoed, staat nog steeds in de opening van de ogen. En nu de volgende stelling, zegt de 36. nee, 35. We im anu mista klim ba yaches Yersut. En als wij kijken, en we, als wij zouden kijken ten aanzien van Yersut, of vanuit het perspectief van Yersut. Ro im anu, dan zien wij, 36. Ata, nu. Ota, dan zien wij haar, de de heet letter heeteta, die mal goed. Letata tata beneden in de pe. Deinduk in de grote toestand. Al ten aanzien van de Jis zien wij dat Jis verkrijgt nu gar, lichten gar van de lichten dus kochma. En de kochma kan die verkrijgen alleen, alleen wanneer alle wanneer wanneer de malchut staat op haar eigen plaats, ja of niet. Dan kan die wel Chochma ontvangen. Maar ten aanzien van de Abouma, oftewel het hoofd, de eerste drie sferoten van de Bina, is het niet zo, het is net of die nog steeds, die staat daar. 36 na dit punt. WZ, Schomer. Gade, Tara, Letle, Letle, 37, Sitra. Hainu. goed, de goed. We eren, dat is wat de zoger zegt. Had sitra. een poort, of het is de vijftigste poort. Let sitra heeft geen kant. Hainu 37, dat wil zeggen, wat betekent? Wie de Hainu, dat wil zeggen, Hamal goed, dimal goed. Hij zegt, malchut, de malchut, Shehi etzem heitata'a, dat die is de heitata'a zelf. Dus die malchut, de malchut, dat is die malchut, de malchut, uh, in de toestand van de gadluut. Ja, negen van haar zijn er wel, die hebben kant. Ja, die hebben kant, betekent dat die hebben wel, en die participeren in het proces, die kunnen licht, die hebben wel poorten. Die zijn als poorten kunnen worden als poorten aangemerkt. Die kunnen wel licht ontvangen, duidelijk doorgeven, maar die onderste, die tiende maar goed, de maar goed, niet. En daarom zeg ik, die heeft geen kant. Duidelijk. Op die manier worden de woorden van de Zoger. Hij vertelt ons als het ware verklaarde woorden van zo. Trouwens, op dezelfde manier is het in vele talen, is het op die manier ook zo gebeurd. En wel, net als met de zoger ten aanzien van het geestelijke. Zo is, is het ook gedaan in, in, in vele talen ten aanzien van het gewone volk, gewone gepeupelden. Kijk naar bijvoorbeeld Engels. Naar Engels, ja. Kijk naar hoog Engels, een echte Engelse taal. Hoe geweldig, is het, hoe geweldig mooi is het. Wie kon dat spreken? Gewoon een hij, hij heeft altijd gesproken gewoon. En een taal wat, wat echt niet eens, niet eens de taal te noemen zou zijn. Ja? Waarom? Er bestaat een hypothese. Nou, ik bedoel hypothese. Ik bedoel, ik vermoed het ook zo. Dat ook de hoge klasse, ja, dus de elite... Ze hadden speciaal de taal zo verheven gemaakt. Niet alleen verheven, de taal is ook een vorm van verheving, verhe, verheving, verheving van de mens. Dat zie je ook in de taal zelf. Dat zij ze het hoog hebben gehouden. Waarom? Gewone gepeupelde, die moest gewoon werken met handen en voeten, op, de ve op velden, en allerlei werk doen. Waarom? Ze, zich ze, ze hielden zich bezig met. Met materiële, met lage dingen, ja, met ploegen, met dat, met allerlei andere dingen. Maar de talen altijd blijven, de taal is voor de elite. Of, ja, begrijp je, of voor de elite. En daarom is het zo moeilijk, de goed, echt goed, goede taal, goede taalgebruik, goed taalgebruik is altijd ook in, in iets wat, uh, wat, als het ware, verborgen werd gehouden van het gewone volk. Heel. Gemaakt, speciaal gemaakt, zodat het gewone gepeupelde zo dat, dat zou niet kunnen gebruiken, misbruiken of gebruiken. En dat was dan, de, als het ware, zo ook in het geestelijke was het natuurlijk op een goede manier, niet op deze manier asociaal een beetje zo gedaan, maar op een manier dat het dat onbevoegde, niet, dat onbevoegde niet zo de, het, geest, het geestelijke binnen zou kunnen komen. Want zij zouden gebruiken, misbruik maken. Eigenlijk. En in onze tijd bestaat niet meer gevaar om dat misbruik. Wat is misbruik van het geestelijk? Hoe kan je dat misbruiken? Maar hoe kan je dat? Ze kunnen niet ontvangen zonder, de, zonder zichzelf in overeenstemming te brengen. Misbruik betekent dat in deze tijd kan het niet meer. Maar natuurlijk, wat betekent misbruik? Dat zeg ik bijvoorbeeld dat men gaat, gaat, gaat iets schrijven over het geestelijke. Ja, iets wat absoluut niet is. Met hun hoofd kunnen ze dan proberen dat beschrijvingen doen. Van zoger, van het geestelijke, et cetera. Met hun eigen verstanden. Met hun eigen uh, waar, waarhoofden. Begrijp je dat? Met enorme uh, intelligentie. En dat is natuurlijk uh, iets wat, niet dat je geen, geen schade, ge absoluut kan men, absoluut geen schade toebrengen aan het geestelijk. Hoe kan iets van vlees en bloed schade brengen aan iets wat vuur en vuur vlam is? En tegelijkertijd, aan de ene uh, kant is het vuur en vlam, aan de andere kant is het absolute rust en absolute... Uh, <coughs> sereniteit, iets, dat is het geestelijk. Mm. En in onze tijd absoluut onmogelijk is. Om, in in, in geen, geen tijd was het wel mogelijk, maar, maar men was niet rijp daarvoor. En in onze tijd is het iedereen van ons, iedereen is in deze tijd, kan iedereen absoluut, iedereen kan dat doen, als hij wil, als er behoefte is. Als iemand behoefte voelt, dan wel. Dat wij zien dat het weinig mensen die de echte behoefte hebben in, in het ware geestelijke. Dat wil niet zeggen dat dit. Dat moet, dat, dat moet je zeggen, waarom is het zo, waarom anderen niet. En laten we dan uh, Kabbalah verspreiden. Absoluut onzin. Absoluut niet nodig. Absoluut. Iedereen weet het wel, ja. Dat dit zo is iets is. Ja. Waarom lopen ze dan niet, oké, okay. Madonna doet, waarom niet uh, iedereen wil dat doen. Kijk, als Madonna hier komt, dan een hele arena, ja, arena, arena is vol, ja, vol van die mensen daar, tientallen duizenden. Waarom lopen ze dan niet daarna naar Kabbalah, want dus, ja, zij doet naar Kabbalah, ik ook, nou, dat doen ze niet, eigenlijk, waarom niet. De, de behoefte is er niet. Dan moet je dan achter hen aan, aanlopen, nee, absoluut niet. Oké, okay. we gaan verder. Dus geen, geen sprake van iets te verspreiden daar. Het is altijd, het moet je goed kijken, het is altijd een erg tricky. Een mens wil graag verspreiden. Hij wil, ja, hij wil verspreiden de Kabbalah. Hij zegt, ik leer Kabbalah, ik wil ook anderen geven, op de directe manier. Ja? Dus niet, uh, niet dat jij jouw houding hebt van de Kabbalah en dan een ander gewoon indirect proeft van jou. Maar iemand wil, ja, ik wil dat de andere ook dat leert, want ...goed voor hem is. Dan moet je dat nooit doen, want dat is... ...erg tricky. En dan voel je het gevoel... ...dan voel je net of jij... al bezig bent met het geestelijke... ...en jij dan op die manier... ...vlucht dan van je eigen... ...geestelijke werk. Jij wil dan, voel je dat net of jij beter bent... ...of jij, of jij het weet, etcetera cetera, et cetera... ...en jij gaat het iemand doorgeven... ...het is... Uh, Absoluut. Ik zou het niemand aanraden van jullie om dat te doen. Als iemand vraagt, ik kan wel zeggen, ik zeg ja, ik doe wel de Kabbalah. Ik kan, bala, kan wel zeggen, maar als je hoort niets, dan moet je niet verder gaan en niet iets vertellen en niet iemand, waarom niet? Want dan ga je dan rare dingen doen. Het is alleen maar persoonlijk werk wat je doet en niets anders. Van, dat is van jou wordt gevraagd en ook. De ziel, wanneer de ziel het laatste ver, verlaat, wordt ook gevraagd: wat heb je gedaan aan jezelf? En niet uh, wat heb je, hoeveel mensen heb je daar uh, uh, bekeerd tot, tot dat? Dan zegt men: je hebt zoveel bekeerd, oh, geweldig, mooi, mooi, dat is nou maar. Maar wat heb je nou aan jezelf? Uh, waarom heb je jezelf niet, niet, niet, niet bekeerd? Ja, je? je hebt alle, alle anderen bekeerd, waarom kwam je niet tot. Tot mij zelf, ja. Maar ja, was bezig met verspillen van jouw energie aan, aan sociaal werk. Wat jij niet doet. Dat is echt iets unieks wat ik jullie zeg. Dat is de waarheid, dat is echt... Ja, nee, overal heb je dat. Ik kijk nou overal, die scholen die nog over de wereld zijn, die drie scholen nog. Dus ik, wat ik heb opgebouwd, wat aan mij gegeven was, ik, wil het, ik, wil, ik heb het daarom niet gevraagd. Is de vierde school. Maar drie in de wereld zijn. Dus in Amerika, ja, één. En twee in Israël. In het noorden eentje waar de Tswaat is. En eentje waar die Baruch. En allemaal zeggen ze, je moet wel verspreiden. Op, op, op, op, op allerlei manieren natuurlijk. Maar ik zeg nee. Want ik heb het nergens gelezen. En ik zie absoluut geen nut, nut daarin. Nee, weet. Dan Moet je goed opletten. Misschien in het derde gedeelte iets, iets vertellen. Dat je het ziet vanuit de, het mechanisme van het werken, de werking van een mens. Dat het absoluut niet, niet, niet op zijn plaats is. Alleen wie komt? Wie komt die, iemand komt die alleen die, die geroepen wordt. Die weet niet waarom. Eigenlijk. Ik heb toen ik, toen ik voor het eerst aan in reinraking kwam met, met, met, met de Kabbalah. Van hetzelfde, hetzelfde moment. het eerste moment. Ik had, ik had direct gezien dat dit mijn reding was. Ik begrijp nog niets. Maar ik, maar, ik wist al van mijn innerlijke mens. wist al dat dat is... Hoe, ik begrijp niets. Maar begrijp je wat ik bedoel. Niets begrepen. Maar weet het, dat daar zit mijn reding. Daar zit, daar zit de instructie. zeven en der. Of 38. Dat yeah? uh, uh, is wat hij zegt, nog een keer 36. We zegen Dat is wat hij zegt. Had Tara let la Deze poort heeft geen kant. Hainu, dat wil zeggen. ha malhoed, de malhoed, de malhoed, de malhoed, de malhoed. Shehi etse The that is the five-texte port, hey, that is the Malchut, the Vare Malchut, 38. Loja Lo, dia, i, i, hule eila i, tata, ki, baya, ha, ha, Eila u, yi, ma, sud, en letata. de laatste vraag. Uwaginkah. satim. De volgende pakhine. Nun ted. 59. De rechter kolom de eerste reichel. Hasuwan. We Mishumze. samen. Scheihai malchut. De malchut lotvei niftacha klal. Wei stuma kamizman hakatnut. Drie. De hainu. Kemiteren jerida ta lepe. Ki ptichat fir hasharim. Na staar rak rak ba ishsut. hem. Hassra vijf, Hey, het daar. Wat Vaterit het hij is bahem bimikoma zes. Aval Be'a'bou jima'a'la'in. Shebahemme shamesh het heet het a'a. Hem zeven ni sharu stimin migar. Kim mi kodem Oh, hier geeft hij het antwoord en de sleutel aan ons. Dat is erg belangrijk om hier te kijken. Kijk, hoe komt het allemaal nog? Hoe komt het, het licht, et cetera, van boven? Hoe komt het allemaal? Dat het licht toch weer doorkomt. Door Oké, okay. negen ontvangen, de, de laatste niet. Ja? Kijk, de, leeg, de negen ontvangen. De negen van de maal goed ontvangen. Tot en met het is zo. De laatste niet. En nu, kijk nou, erg geweldig hoe hij ons dat vertelt. We gaan een keer terug naar de vorige pagina. Eh, nog voor de pauze moeten we het al kennen. Kun je je voorstellen dat? Het? Huh? Kijk nou, de, de vorige pagina. Nu het 58. De linker kolom. De regel 38. Loya dia i eila Kijk nou wat de zoger ons zegt. Het is niet bekend. Of zij is boven die hetataa, dat, dat hetataa, die maalgoed. Of zij boven is, tata of zij beneden is. 39, hij gaat ons nog een keer dat toelichten. Kibayagas abuwe want ten aanzien van de abuwe jima. Hiele ela, ja of niet? Ten aanzien van abuwe zij is boven die maalgoed. Ja of niet? Bovenste zwarte uh, magnetje. Owe Jahes, Jishoud, maar ten aanzien van de Jishoud, 40, hij lettaten, hij is beneden. Dus ten aanzien van Jishoud dat Jishoud verkreeg. Jishoud is nu boven gekomen en hij verkreeg de, de uh, godloed. Kijk nou goed naar de Jishoud. Jishoud is niet hetzelfde als dat. Jishoud bekleedt nu. That de de that? dat deze dat hier is nu bekleed dat binnenste binnen hem zie je dat Hij bekleedt dat deze plaats waar hij opgestegen was Eigenlijk, hier staat is niet kijk kijk goed naar wat is staat hier staat nu. nieuw eh uh, hier staat is nu verbonden met met de bovenhemel natuurlijk maar dan die de hoe zeg ik dat de de malchut de malchut mal die dan van binnenkant is. Dus dat komt wel. Straks we komt het nog. Nog een Uwagin, uh, zijn... ja. Uwagin, kach, hahu, en daarom is deze woord verborgen, of gesverborgen. Dus die, de laatste punt, dat die malgoed is verborgen. Dus Verborgen, gesloten is. De volgende pagina. 59. Nu tijd de rechterkolom, de eerste rechter. We nemen En het bleek dus daarom. Shehai malchut de malchut. Let op wat hij zegt. Shehai malchut de malchut. Dat deze malchut de malchut Lo, twee, niftige, klal, is helemaal niet geopend. We histo maar, kabizman hakatnoot, en zij is uh, verborgen, die deze, of verstopt, beter te zeggen, verstopt, net zo als in de tijd van de katnut. Het is nu gadloot, ja, of niet? Zij staat nu in de pe. Maar het is net of zij, zij, net of zij staat daarboven, want uh, Zij is nog steeds als verstopt. Zij kan geen licht doorgeven. Drie. De heinu. Dat wil zeggen. Kemeterem hieri dat Dat wil zeggen. Net zo als. Voor haar afdalen Naar de pe. Kip gaat. Vier. En nu komt het wel. Kip gaat vier asharim. Want het. Openen, open gaan. Open van de poorten naar bij Jishtud is geworden alleen in Jishtud. En kijk nu waar de Jishtud staat. Is geworden alleen in Jishtud. Shabahem, hasra heet tada. Dat in hen ontbreekt die heet tada. Iedereen herinnert het. Jishtud kwam waar van dan kwam. Let op, kijk goed naar de bord. Je is kwam vanuit het lichaam, jaf niet. was geen heiteta A. Ja, daar was in plaats van heiteta A. Was daar was? Aterat je daar was de aterat je jaf niet. Altijd we geleerd dat alleen in het hoofd staat die, die, die, die, de, die, die, die, die, die, die, die, maar die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, de jirsut is opgestegen naar boven, ja of niet? Iedereen ziet het. Jirsut is opgestegen samen met de en maar goed. Van Abu hij is opgestegen naar boven. Hij is opgestegen, hij neemt al zijn eigenschappen mee, ja of niet? En bij hem werkt het, wat? De miftige bij hem werkt het. Ja, hij is nu naar boven gekomen. Maar bij hem werkt het wel, via de ateret. kan hij wel dingen doen. Ja, Hij was, hei was, in, was uh, in het lichaam, kon je wel via ateret jesot doorgeven en het licht ontvangen. En nu steeg hij omhoog, maar hij werkt, bij hem is geen beïrstut, zit geenmaal goed. Iedereen hoort het? Be beïrstut, was is geenmaal goed. Beïrstut is alleen maar negens virot, plus dus jesot, ja of niet? Jesot en ateret jesot. Die heeft geen, geen malgoed. Die malgoed, die, die staat hier. De, de, die, die dan in de pest staat. Die heeft dus negen verrot. Zonder malgoed. Oké? Okay? kan je nu vermoeden wat het allemaal goed had. En hij gaat nu ontvangen al die gochma. In het hoofd van de, de aboehima. Iedereen ziet het. Hij staat nu. Hij bekleedt. Ik kon het niet allemaal zo, uh, optekenen nog. Dat hij dan bekleed moet. Eigenlijk moest het nog hier... Nog uh, vanaf het hoofd. In het hoofd, nu in de grote toestand, moet je nog, uh, nog een paar soef maken daar. Maar dan wordt het een beetje slordig. Eigenlijk. Dus hier in het hoofd moet je ook nog doen. Uh, Keter binnen Bina. wat 10 tien sferot. we tien, tien sferot? En, en dan is het. Keter Chogma blijft staan. En daaronder bekleedt Yisut. Dus Yisut bekleedt die abovijmer boven. Dus hij ontvangt nu van het onderste abovijmer, ontvangt de kochma, hij En hij heeft geen, heeft het, hij heeft geen mal goed de mal goed. Hier is opgestegen van de plaats waar geen maalgoed de, de maalgoed was. Dus hij ontvangt nu kochma, en hij heeft allemaal negen sferot. 9 plus het, er het is zo. Nou, hij kan netjes doorgeven verder die chochma. Nu kan je verder lekker doorgeven. Uh, hij zelf. En van binnen hem, van binnen kan. Dus van buiten kan. Maar van binnen hem staat daar die malgoed, de malgoed, die niet doorlaat verder van binnen kan. Kom wel. Hey, goed, kijk eens wat. Nu weet kijk wat je zegt. Kie, nog een keer drie na de komma die ptichat HaSharim van de opening van de poorten. naastar ook bij is geworden alleen maar in Yishsut. Ja, toen Yishsut nog stond in, uh, in, de, in het lichaam, en nu is hij opgestegen naar, naar, naar boven, shabahem chasra hei tataa, dat in hen, in Yishsut, onbreekt hei tataa, onbreekt die malchut de malchut wat er het meshameshet bahembi me koma. En in plaats daarvan maakt hij gebruik van de ateret jesot. En jesot was geen verbod voor jesot om het licht chokma niet te ontvangen. Dus in jesot kan je wel ateret jesot ontvangen, chokma, en kan je doorgeven. Zes Awalba Aboujima Alayin, maar in de Hogere Aboujima Shabahem, Misha Meshet, heet het A dat in hen, dat zij gebruik maken van de, dat bij hen wordt gebezigd heet de Mahoed, de Mahoed. De Mahoed is de ware Mahoed. Hem, Ach. zeven, Nisha Rous, stimen zij zijn gebleven, Ver, uh, verstopt van gar, Dus zij ontvangen geen gaar. Dus zij ontvangen geen gogma. Kun je lachen, zoals daarvoor? Want zij hebben dat niet nodig. Ja? Aboima heeft dat niet nodig. eigenlijk. En nu nog even een, een alinea doen we. En dan maken we een goede, een goede een mooie pauze. En dan gaan we iets. Iets over. Iets of iets anders hebben. We zes om en dat is wat we zes om er, kach. Hahu, tara, satim. En daarom, we begin kach, en daarom, hahu, tara, deze port, satim, the, is verstopt. Ja, dus deze, de vijftigste port, die, dat is de onderste. Onderste uh, letter, onderste uh, hei. Dus je helemaal goed, onderaan die onderaan is. אוקינד נכן ותסקיל אמנם כי עף על פי ששער הנון הוא תין המלחות דמלחות כנל הנה זה הוא רק ביחס אלף לקילים אמנם ביחס לאורות הוא נבחן לגר תפלף Shel hamochin. Shagrei mehamata ni sharu abu ima allayin. Der baor ba orha sadim bliygar. kol ha'il kol ha'ilunim. Punt hen. We taskil amnam en begreep dat. Eigenlijk van het woord zegel van. Uh, probeer dat met je verstand ik zeg dus, probeer dat uh, te begrijpen echter ki af pi dat omdanks het feit še hanun dat de vijftachte port hu hamalchut de malchut dat is palchut de malchut kan al zoals boven gezegd werd Hinei rak bijachas le Let op wat zegt. Dat is alleen maar ten aanzien van de kilim. De aanzien van de kilim is het... Uh, mal goed, de, mal goed. We Altijd hebben we kilim en lichten. Altijd onthouden. Soms niet altijd overeen. Die, altijd moet je kijken. Wat is, waar gaat het om? Hij zegt, kijk goed. Maar ziet het taskil, zegt hij. Hij gebruikt het woord van... Gebruik je innerlijk verstand, zegt hij. Taskil. Dat... En dat is natuurlijk niet eenvoudig wat hij zegt. Maar daarom zegt hij ook, gebruik je energie. Wat je begrijpt, niet zo, so, maar het. En begrijp dat goed, zegt hij, dat ondanks het feit, dat de vijftigste poort is mal goed dan maar goed, Na, maar dat is naar de kilim. Ja, qua kilim is het wel de vijftigste poort, ja of niet? De negen, we hebben gezegd, 40 waren ja in het lichaam, ja, 40 vier sferot waren in het lichaam. Die keterchokhma binazi ran van het lichaam. En de 50 steedi en de malchut die, die die was kwam omhoog en die malchut zelf heeft 9 kan kan wel ontvangen of, om en de tiende niet, dus 49. En zij is, dat de vijftigste. Hij zegt, aan mijn vijftigste, naar de kili. Als kli, zij is de laatste kli. Kijk. Als in de laatste, die laatste Kili geen licht, geen licht kan komen. Dan betekent dat er ontbreekt welke licht. Dat gigantische licht ontbreekt dan. Ja? Betekent, als zij geen... Kijk. Als... De meest zware klie niet kan ontvangen, dan overeenkomt met dat zwaarste klie, de, de licht, lichtketer of lichtkogma, zoals we dat noemen, ja, gar, lichtgar. Eigenlijk, lichtgar, dat betekent, en dat is wat hij zegt, amnam, bejaggesle orod, echter ten aanzien van de lichten. Dus als er Zwaar, de zwaarste kli niet ontvangt, dan betekent dat naar lichten overeenkomen komen daar de gar van lichten, dus de chogma, dus van lichten. En hij zegt dat, am namba de rood echter ten aanzien van de lichten, hoe niet gaan deze plaats, oftewel de, feer, de, ze, de, sorry, de vijftigste poort, ik kan het niet eens uitspreken. Maar die vijftigste poort wordt geacht als gar van de mochen. Als gar van de mochen. Dus de betekent chogma van de ja. Want dat overeenkomt, dus de gar van de mochen, die hoort bij die malchut de malchut. Dat is wat hij wil zeggen. Shaharei michamata ni sharu ima. Dat zegt hij. Dat zie je dat, dat vanwege hen, she mecha, she mecha, she mecha dat Mechamata, dat vanwege die malchut, blijven abo v'ima, gochere abo uh, baor Hassadim, met de licht Hasadim, met het licht Hassadim, bligar, zonder gar, zonder chokma van lichten. We gaan kolen en zo so alle hogere. Laat staan, het is een beetje, beetje zo, wel een beetje, ingewikkeld, zijn, niet belangrijk. Dat betekent, dat alleen qua kilim zij laat het niet toe, dus de malchut is verstopt. Maar lichten, natuurlijk, lichten kan je niet verstoppen, is de lichten dan die, die, die, die die blijven hier, maar de Abou-Weima blijft dan verstolkt. Hoe zeggen dat? Blijft alleen met de Hasadim. Ja, Abou-Weima hebben geen Kochman nodig. Harei, nog eentje. Harei, 16 15 hashaar, hanun. Hij had verder dan mij. Nu wordt het duidelijk. Harei systema ta shara nun go remet, heisaron gar We weten nog dat, nog uh, nog verder, Mikulhu zestien maandrig god bahen behaen raag de demochin. Kijk nu wat die zegt. We weten nog van de van de uh, omgekeerde verhouding tussen lichten en kilim. René nog. Dat de laagste klie, de laagste kli overeenkomt met het hoogste licht. Ja? Duidelijk? Of niet duidelijk? Iedereen begrijpt het? Om te vullen de laagste klie, hoe lagere klie je kan vullen, des met, met, met des de hogere licht moet je hem vullen. Duidelijk, lichtere keter wat is licht, lichtketter? Het is een, oi, oh, oh, sorry, keter het is lichtere kli, daar komt alleen nefers, ja of niet. Het zet zo voor tot de kli van malgoed. in de klimaalhoed. Daarom klimaalhoed voor uh, kli, uh, het licht dat behoort bij de klimaalhoed. Dus wanneer de klimaalhoed al kan ontvangen, de massage zou hebben. Dan heb je de hoogste, het hoogste licht, lichtketter in Gida, ja of niet. Dan zegt hij ook zo. Maar hij, schestimaat, ashaara nun, zie je, dat het verstoppen van de, of dicht maken, het dicht doen van de 50ste poort. dus de malchut, de malchut, Goremet veroorzaakt, gissaron gar de mochen, het tekort van gar van mochen, dus van de hochma, eigenlijk, ja, van de, van de hoogste lichten, van de, Hoogste lichten van de Morgen, Mekulhu, madrigot. Van alle traptreden. Nu, vanaf nu. Omdat overal ziet die mal goed, die mal goed In het hoofd. Dan de gar van de mogen Komen niet in. Uh, uh, in uh, worden dan. Wordt overal tekort van de gar van de mochen. In elke Eigenlijk, Duidelijk. Ketterhochma hebben we niet meer. Tot de kbartikule, Heiderhochma, van kilim. We hebben alleen kilim, welke kilim hebben we? Nefreshroog en. Of welke lichten? Lichten, oké, lichten, soms noemen we dat ook naar lichten. Dus hebben we alleen maar mahut zeerantin en bina naar kilim. Ja of niet? En lichten, nefreshroog, ne shama. En kilim hebben we niet, kilim van. Ja, Kilim hebben we niet die twee, die, o, waarmee overeenkomt, uh, die lichten hebben we geen lichten, Gaya en Yechida. En hij zegt dat het komt juist door die malchut de malgoed. Hij zegt dat dus de gar van elke traptreden ontbreekt nu in elke, in elke traptreden. Dus de ware gar. Naturally, as you names straks the parts of in the licham, licham of elke parts Dar there have wel gar, naturally, but then is it gar the van of the maar of but not the very gar, not the gar of the whole parts of the parts of the sphere. de gar of the de gar, de gar licham we have known. Dus we have only, but in elke parts of the new of we what have we known? The work of the van de, ja, de zestiende van lichten hebben wij, maar niet de gar van lichten. Omdat die twee kilim altijd ontbreken bij ons. In alle parzofien van afacelut ontbreken die twee, twee kilim van ons. We, eh, in tiende, we zijn bijna klaar. We een bij hen raken wak. Oh, hij zegt ook. En ze hebben alleen maar wak de mogen Dus alleen zestienden, stienden, ze zes van mogen kunnen we ontvangen. kijk Vanaf de absolute. Waarom twee twee kilim altijd? Ja, net als ja. zij, ze er wel gebeurt wel iets. Kijk, we kunnen wel dingen iets iets daarmee doen. Zie je, ja. want hier staat steekt op naar boven. Jezus kan hier ontvangen iets op een of andere manier, maar dat is allemaal constructies. Maar de ware kilim die in het hoofd zijn, die kunnen daar zit wel de malchut en die laat zijn. Die laat niet, ver, niet verbinden, in het ware laat niet verbinden. Die ketter chokma, bina, zerabin en malchut. Die zijn verbonden aan de ene kant, dan zien we dat Jezus ontvangt de lichten. Aan de andere kant, waarom zit, aan de andere kant, die keterchochma uh, van die of de gar van de bina, die wil alleen maar chassadim. Uh, chassadim betekent dat die, dat die, dat het, ja, dat zij dat, yeah, niet, uh, alsof zij niet verbonden zijn, alsof die Malchut altijd staat onder de, onder de hochma. Dan hebben we ze alleen twee kielen boven. En zo so is het net, zo so is het zo. So. Kijk, als de Keter Chochma Bina van, de, let op, als Keter Chochma Bina van de Bina, ontvangen alleen maar de eerste drie, ontvang uh, alleen maar, ontvangen alleen maar Chassadim. Dan is het net, net of zij niet verbonden zijn met de overige kili. Duidelijk, net of goed blijft staan in onder de Chochma. Alles komt, eerst moet je, alles komt. Huh? Precies, anders, duidelijk. Want anders, als ze, echt, als ze echt met elkaar verbonden zouden zijn, daadwerkelijk, welke lichten moeten dan zouden moeten staan in het hoofd? Nou, in de Kogma en in de Kli en in de Kli Keter. Welke lichten zouden moeten zijn? Jehida en Gaia. Ja of niet? Iedereen ziet het? Als die, die, die Keter gogma, in het hoofd van de Bina zou so verbonden zijn, echt daadwerkelijk, met de Bina's hier, en binnenmaal goed, als één, helemaal één. Normaal. Die zijn wel verbonden met elkaar, maar Bina kiest alleen voor Chassadim. Die zijn wel verbonden. In de Gadlut zijn ze wel verbonden met elkaar, let op. Die zijn wel verbonden met elkaar, want anders zou Yisot niet. Geen hoogma ontvangen, duidelijk. Maar abewe kiezen alleen voor Hasadim, En daarom lijkt het wel. Ja, in hun, in de abewe staan welke lichten zitten in de abewe dan? Nefush en Oké, okay, dat is wel van hogere, hogere kwaliteit. Maar het is nefush en roog. De, En dan is het net of zij niet aangesloten zijn. Duidelijk, aan de... En daarom alles wat wij ontvangen is alleen maar zestinden, ja, zestinden vak, betekent mm -hmm. uh, zonder, zonder die hoofd. En het is de laatste zin. Ova, ova ze tevien maa she amruh hazal zeifintin. Shechamishim achtim sharei bina kula nitnu, nitnu sorry, lemoshe haser echad. Wehu 19. Sod, hisaron gar mochin kanair. Kigar eilu 20 de loya iru bao rak bagmaratikun marati Nou, geweldige einde, let op. Uwa zes, en darmei. Tawin, jij zal begrepen, iedereen van jullie zal begrepen, let op. O, erg, concentratie, volledige. Zeventien. Maar, Shamruh dat datgene wat de wijzen hadden gezegd. Shachamishim 18 Sharei Bina, dat vijftig poorten van de Bina, Kulan niet nulle moshe, Hassere had, allemaal zijn gegeven aan moshe, behalve één, één met, met minder. Dus, ja, dus hij heeft alleen maar negen, vijftig min één heeft hij ontvangen. Kijk, zij hadden niet gezegd negen ze hadden gezegd 50 min 1. Dat is heel iets anders in het geestelijk. Is het is hetzelfde, 49 en 50 min 1. Want die natuurlijk is altijd is bij, is bij, is erbij begrepen. Maar daar komt geen licht in. Maar die is altijd aanwezig. Daarom is het gezegd wordt 50 min 1. Daarom is het ook slaand als iemand dan een zeer grote. Uh, we zeggen dat een zeer speciale, zeer, zeer serieuze uh, overtreding pleegt. Pleeg in de Torah staat dit: dat die moet geslagen worden met 50 min 1. 50 uh, klappen moeten we aan hem gegeven worden, min 1. Natuurlijk wordt niet over klappen gesproken. Natuurlijk begrijpen jullie dat. Nog nou eventjes. Dus wat zeggen de, de wijzen dat. Dat aan Moshe werd gegeven 50 min 1, 50 poorten min 1. Dat betekent, de bevatting van hem was 50 min 1. We hoe, negentien zood, garde mogen. Wat betekent dat? En dat is, dat betekent dat hij, dat is dan, betekent dat het te kort is, dat het te kort was, is aan garde mogen. Hij ontving geen garde mogen. Net zoals, op de, de vijfde, vijfde kli vijf de klie van de Malchut zelf, die, overeen, die, die overeenkomt met naar lichten met de lichten van de Gar. En dat als omdat die geen klie had uh, kunnen corrigeren van de Malchut. De Malchut, dan kon die ook niet ontvangen lichten Gar de wat Hij ontving alleen maar de wak de mogen die gar elu de mochen, van deze gar de mochen, deze gar van de mochen, let op wat hij zegt ons, loja irubaulamot baulamot zullen in de werelden, uh, bagmartikun zullen, zullen stralen in de wereld, in de werelden, alleen maar in de gmartikum, in de uiteindelijke correctie. Begrijp je dat? Dus dat veronderstelt, dat is dan uh, uh, geeft alle een antwoord daarop dat geen mens ooit hier geweest op aarde van vlees en bloed met inbegrepen, met inbegrepen natuurlijk van Jozef van Jezus en wie dan ook, Moshe heeft niet ontvangen en niemand heeft ontvangen en geen enkele profeet kon de lichten van Gar ontvangen van de lichten van Gar dan moet je die mal goed deze mal goed moet je dan echt moet in die Malchut, in de klief van de Malchut, moet licht komen van de gar. En het is niet gebeurd. Dat gebeurt pas na de 6000 jaar, want dat licht komt licht. bevrijder is niet de mens van flesh en bloed. Dat is het lichtketter dat moet komen, dat heeft de kracht, let op, om die Malchut ook transparant te maken, Deinlijk. Daar zit enorme licht, dat zit de wensen die niet te corrigeren zijn. Waarom? Licht als dood zit daar. Eigenlijk zit uh, daar de zo zware dingen van die eigenlijk de essentie van de mens en de essentie van de wereld zit in die mal goed, die mal Eigenlijk de essentie. En dat pas kan. Uh, uh, uh, verlicht worden pas na alle volledige correctie van de mensheid en de, en de helal en dan komt het lichtketter dat zal doorkomen door in die mal en dan zal alles gaan naar beneden gewoon van binnenkant uh, wordt alles absoluut tot, tot en met de stap voor stap, tot en met de uh, assia en dat betekent dat dan zullen de voeten van de Mashiach, zoals dat staan op de, op de Olijfberg. Dat is wat de betekenis. En niet dat ooit iemand geweest was... die al dat kon ontvangen... dat licht... dat licht... Dat licht uh, gar, de gar. Allemaal ontvingen ze... de grootste, ter grote ontvingen... alleen maar de wag de gar. Dat is geweldig. Nee, kijk nou, wat is waar... wag de wak, wag de gar. Dat het volk kon niet kijken naar... Niet kon niet zien kon niet aanschouwen uh, Moshe toen Moshe met de, de Torah naar beneden kwam, ja? He, zij konen naar hem niet kijken, zo so straalde hij van het licht, van pure Torah, pure licht, tot hij mei, en, en hij had alleen maar de, de wak van de gar, kan je je voorstellen welk licht, licht komt, wanneer de, de, de gar, ja, de gar van de mocht zal komen, en dat is ik, wat ik heb gezegd, is dat jij moet, dat jij, ja, dat iedereen begrijpt dat er is nog niemand geweest, ja, die dan als God aangemerkt zou kunnen worden. Kijk ook naar alle, ook, ook onderontwikkelde volkeren, ik bedoel ook onderontwikkelde, ik bedoel in de goede zin, niet, niet uh, iets uh, dat je dan, ik bedoel, religieus bedoel ik, dat zij ook meenen dat die God is, en die God is, en, en hoe heet het, uh, en de lalai, lama, jullie het ooit ik veel, allerlei, allerlei andere dingen, allerlei, men denkt dat daar is, is oh, daar zal ik, jij weet het wat, wat je leert nu, geen enkele mens, aan niemand was gegeven, de garde mogen, en die worden pas gegeven, na volledige gmartiekoen, dan hoef je nergens achter iemand aan te lopen meer, duidelijk, geen enkele religie zal je antwoord geven, met alle verhalen van hen, niet zal hij, wil je, wil je meer, wil je weer terug naar die, weet het, of gebruik maken nog van de, van de softdrugs, dan kan je nog steeds doen, duidelijk. Maar ik wil jullie ontdoen, ik wil dat jullie wakker worden, en absoluut open je gaan staan ten aanzien van je eigen vervulling, duidelijk. En jouw vervulling betekent dat alleen binnen jezelf kan je die zestienden van die mogen kan je wel Opbouwen bij jezelf en niet iemand anders kan invoeren. Niet... Met de religie kan je niets opbouwen. En nu ga je lekker opbouwen met koffie, thee en and... verslapen.